Goedenavond, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De exportvergunning voor de Nederlandse F-16s naar Oekraïne is rond. Dat heeft minister Ollongren van Defensie laten weten op haar laatste werkdag als minister in een brief aan de Tweede Kamer. Nederland levert 24 f 16 en 7 motoren voor de straaljagers aan Oekraïne. Dat land wil ze gebruiken om zich te verdedigen tegen Rusland. Wanneer ze worden geleverd staat niet in de brief, maar het gebeurt spoedig. Morgen begint het nieuwe kabinet schoof, maar dat zal niet ineens anders met Oekraïne omgaan. De vier partijen hebben al laten weten het land politiek, militair, financieel en moreel te steunen. Het is bijna over en uit met Vitesse. De investeerder die de Arnhemse voetbalclub zou redden heeft zich teruggetrokken... en dus is het een kwestie van tijd tot de club failliet is. Vanochtend leek er nog niks aan de hand, zegt de coach van Vitesse, John van der Brom. Wij hadden vandaag gewoon twee keer getraind met de groep. En op het moment dat wij binnenkwamen van de training... Toen ja, pak je je telefoon en ja, die was ontploft. En toen ben ik even naar boven gegaan. en kreeg de bevestiging van de directie van Edwin en Paul dat het inderdaad zo was dat uh, Guus, Guus Franke, de mogelijke investeerde, zich had teruggetrokken. Het is al lange tijd een puinhoop bij Vitesse's. Degradeerde uit de eredivisie en ook pakte de KNVB de proflicentie af. De club heeft nog tot middernacht om een oplossing te vinden. Op Amsterdam Centraal klinkt het komende tijd zo. People traveling from platform 7 or higher, please use the center tunnel. Voor beide uitgangen en overstappen loopt u door naar de eerstvolgende trappen. Ja, Op hoge gele laddertjes zitten roeptoetermannen. En die doen precies wat het woord zegt. Ze roeptoeteren informatie over de treinen rond. Nou, eigenlijk uh, zijn we gewoon op, uh, doen we op een uh, verhoging waar we goed uh, zichtbaar zijn voor mensen. doen wij... Uh, de mensen informatie geven over wanneer de treinen gaan en waar ze gaan. Vanwege de verbouwing op Amsterdam Centraal doet het normale omroepsysteem het niet. En dus is er tijdelijk deze oplossing. Het weer nocht is droog, maar vanuit het westen gaat het vannacht regenen. Ook morgenochtend is het dan nog nat. Maar in de loop van de dag wordt het vanuit het noordwesten droger. En morgenavond breekt dan op veel plaatsen de zon nog even door. Het wordt 16 tot 19 graden. Zin in Zandvoort yes! is zin in ZFM. -m -m. Met nu jouw keuze.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 Nou, welkom terug. Wel weer het tweede uur van deze junioverzicht van Play It Loud brand new... Fijn en bedankt dat je met mij het tweede uur zijn ingegaan... en mocht je net pas hebben ingeschakeld, bedankt dat je bent gaan luisteren. Je hebt dan wel het eerste uur gemist met veel lekkere nieuwe muziek... maar gelukkig heb ik nog een heel uur met juni-releases voor jullie en Petto... die voornamelijk in het tweede deel van de maand zijn verschenen, dus brand nieuw. De vaste Play Loud-luisteraar weet het inmiddels al lang... dat ik elke uitzending en uur stevast begin met de uuropener. Ditmaal gaf ik de eer aan de legendarische Britse rockers van Def Leppard... die deze maand ook terugkeren on the road tijdens een enorme... Headliner Stadion Tour met Journey. Als aftrap voor wat wederom een onvergetelijke zomer beloofd te worden, onthulde Def Leppard op 13 juni een gloednieuwe standalone single, getiteld Just Like 73, met een gastbijdrage van Tom Morello. Just Like 73 markeert het eerste nieuwe originele materiaal van Def Leppard sinds hun album Diamond Star Halos uit 2022. Meer recentelijk bracht de groep in 2023 de LP Drastic Symphony uit... Een verzameling van de eerdere nummers van de band, opnieuw opgenomen met het Londense Royal Philharmonic Orchestra. En zoals de titel doet vermoeden, had Def Leppard hun eigen begindagen als muziekfans in gedachten terwijl ze aan de nieuwe muziek werkten. Toen ik David Bowie tussen 1972 en 1973 op tv zag... ging alles wat ik dacht te weten over muziek van zwart-wit... naar levendig Technicolor, zei gitarist Phil Cullen. Just Like 73 vertegenwoordigt dat ontwaken. De band gebruikte een retro-aanpak op social media... om de komst van Just Like 73 te teasen door een hotline aan te kondigen... die fans konden bellen om een fragment van het nieuwe nummer te horen. Dezelfde dag heeft ook Mushroomhead een nieuwe album aangekondigd, Call the Devil, dat op 9 augustus uitkomt, tegelijk met de eerste single Fall in Line. Het negende studioalbum van de nu Band verschijnt voorafgaand aan de eerder aangekondigde Amerikaanse tournee in de herfst van 2024, die op 4 oktober van start gaat in Buffalo, New York. De shows beloven zwaar te zijn met vers materiaal... waarbij Fall in Line het eerste voorproefje van de nieuwe LP is. Het nummer is een stortvloed aan industriële metal... die een constante stortvloed aan drums en zwaar getroffen gitaar laat horen. De hoeveelheid lagen en geluiden grens aan psychedelia. Fall in Line was uh, eigenlijk het laatste nummer... dat we voor het album hebben opgenomen... merkte Mushroomhead meesterbrein Steve skinny op... in een persmededeling. Het zat heel snel in elkaar en is vrolijk, agressief en leuk... Call the Devil werd geproduceerd door Felton en gemixt door Matt Wallace... die deze taak op zich nam op het veelgeprezen album 13 uit 2003 van de band. De nieuwe plaat ziet ook de terugkeer van Steve's broer... en oude mushroomhead gitarist Dave Gravy Felton... na een onderbreking van 12 jaar... waarbij laatstgenoemde bijdraagt aan twee nummers... Wat de albumtitel betreft knipoogde Mushroomhead subtiel naar de heavy metal voorlopers van Motley Crue. We speelden met een paar verschillende albumtitels, zei Steve. En blijkbaar was Shout at the Devil al bezet. Call the Devil is nu te pre-order via Napalm Records. En Fall in Line hoor je natuurlijk nu bij Play It Loud Brand New. Op ZFM Zandvoort Ja, ja, hij komt eindelijk. Na wat online teasers heeft de Black Dahlia Murder bevestigd... dat ze hun eerste album zullen uitbrengen... sinds het overlijden van zanger Trevor Straat in 2022. Het heet Servitude en staat gepland voor een herfstrelease. En op 13 juni heeft de band hun eerste single in première gebracht... een post-apocalyptische melodie The Rage Out, genaamd Aftermath die we aansluitend op Mushroomhead hoorden. Het nummer is de eerste studioopname van Black Dahlia Murder... met medeoprichter Brian Ashbach als liedzang. Waarbij de line-up ook wordt versterkt door gitarist Ryan Knight... die in 2022 weer bij de groep kwam. Gezien de verblindende, snelle, pijnlijke, zware resultaat... is het een behoorlijke goede comeback. We wilden dat Aftermath als eerste gehoord zou worden... omdat het een van de snellere nummers op het album is. Zo niet de snelste, al dus S-Bach. We wilden dat zeer agressieve Black Dahlia melodieuze death metal gevoel... recht op je afkomt. Textueel gaat het over een meteoor die de hele planeet verwoest... maar waar nog steeds mensen leven. Een beetje zoals The Walking Dead, maar dan zonder zombies. Dus je begrijpt precies hoe mensen ermee om zullen gaan. Uiteindelijk eten ze elkaar op. Flashcode Apocalypse heeft op 14 juni hun zesde studioalbum Opera aangekondigd... dat op 23 augustus uitkomt via Nuclear Blast Records. De nieuwe single Blood Clock van de Italiaanse symfonische death metal band kan nu worden gestreamd. De aankondiging volgt op de release van de single Pendulum, de eerste tease van het album dat in maart uitkwam. In dezelfde geest combineert Blood Clock symfonische elementen en extreme death metal... waarbij het epische arrangement een zeer opera-achtige verhalende stroom volgt. Het nummer en het album zijn geïnspireerd door de bijna doodervaring van frontman Francesco Paoli tijdens Bergbeklimming in 2021, die hij openlijk besprak in het persbericht van het album. Wat zien we vlak voordat we sterven? Wel, nu met bladklok geef ik mijn getuigenis en onthul ik de persoonlijke visioenen die ik had terwijl ik bewusteloos aan een touw hing, een paar honderd meter boven de grond. Het is krankzinnig hoe de realiteit veel angstdagender en zielverplettender kan zijn dan de verbeelding. Hij vervolgde kort na mijn ontslag uit het ziekenhuis begon Francesco Farini en ik onmiddellijk met te schrijven. Ook al was ik nog bedlegerig en kon ik niet spelen. Het idee was om de sfeer van die dramatische dagen vast te leggen... en ervoor te zorgen dat het gevoel van wanhoop en angst... dat na het ongeval nog steeds door mijn aderen stroomde intact bleef. Later hebben we met de anderen samengewerkt om die ideeën te ontwikkelen... en de muziek te creëren die zo'n sterk verhaal verdient. Muziek die je adem beneemt en je in een draaikolk... van gemengde gevoelens en ongemak gooit. Ik geloof dat we het voor 110% hebben gehaald. Bladklok hoor je nu. Zijn. Dat afgelopen mei hun nieuwe album The Imposters heeft uitgebracht. Wat veel lopende kritiek kreeg. En deze keer zijn ze terug met een geweldige videoclip voor het nummer 'Deserving of the Grave' die je zojuist hoorde. Het nummer bevat een huiveringwekkende gitaarsolo van ex-Arch Enemy-gitarist Jeff Loomis. 'Deserving of the Grave' was een nummer dat begon met muziek die ik in mijn hoofd bedacht, terwijl ik ergens vandaan naar huis vloog. Ik kwam thuis en schreef het idee meteen op en stuurde het naar Eyal, die er een nummer, van heel nummer van maakte. Het grappige is dat Eyal mijn muziekbrein zo goed begrijpt dat hij alle invloeden uit het Danny Elfman- en Gothic-tijdperk uit één enkel idee. Haalde en een heel epos tot leven bracht. En wat nog gekker is, is dat El Danny Elfman het thema voor Tim Burton's Batman in 1989 letterlijk op precies dezelfde manier schreef. In een vliegtuig. En dit nummer is alles wat Eyal en ik leuk vinden aan donkere en stemmige klassieke filmische muziek. Versmolten met het geluid van Daath ik denk dat dit het donkerste nummer op het album is en de sfeer erop is echt. Bovendien heeft dit nummer een speciaal plekje in mijn hart... omdat onze oude vriend Jeff Loomis ons vereerde... met een van de beste gitaarsolo's die ik in mijn leven heb gehoord. En het duurde lang. Leuk weet je, maar Jeff en Duff werkten voor rust bijna samen. Het stond zo dichtbij dat het zou gebeuren... en het was een, een van mijn grootste muzikale teleurstellingen. Het enige wat ik kan zeggen is dat het een wachten waard was. Zijn solo in dit nummer is legendarisch. De Finse folk metal band en melodieuze death metal band. NC Farum heeft op 18 juni hun nieuwe single Winterstorm Vigilantis uitgebracht. Het zal de openingstrek zijn van hun negende studioalbum Winterstorm, Dat uitkomt op 18 oktober. De nieuwe single is precies wat je verwacht van Nancy Ferrum. Vertrouwd, maar toch rijk met nieuwe muzikale elementen... die zorgen dat je je kelk en berevel weer uit je kast wil trekken. De zang van nieuwe keyboardspeler Pekka Mantin is ook prominent aanwezig... na zijn debuut op het vorige album The Classic. Bassist Sami Hinka zei het volgende over de nieuwe single. Marcus had behoorlijke grootse visioenen van het lied... en het bleek nog heroischer. Dan we hadden verwacht Het was een voor de hand liggende keuze om het nieuwe album te openen Dit epische nummer dient als een deel Van het grote verhaal Het nummer gaat veruit met de kracht van duizend paarden En zal zeker een geweldig nummer zijn Op de toekomstige setlist werk hoort u alleen hier op ZFM Sandvoort. Michael Schenker kondigt op 19 juni het nieuwe album My Eerste with UFO aan. te ere van de 50ste verjaardag van Schenker's jaren bij UFO. De eerste single: Mother Mary met Slash in Eric Grenwall hoorden jullie net en is uitgebracht via Air Music. Gitaarfenomeen Michael Schenker gaat zijn iconische verleden opnieuw bekijken met een nieuw album My Years with the UFO dat op 20 september uitkomt. Het album herinterpreteert klassieke UFO hits en viert zijn 50ste verjaardag samen met de hedendaagse rockerlied. Het nieuwe album geproduceerd door Michael Schenker en Michael Vos, markeert dus de 50ste verjaardag van Schenker's baanbrekende tijdperk met UFO dat zich uitstrekte van 1972 tot 1978. Een periode die de Engelse hardrock band internationale bekendheid bezorgde en hun plaats in de rock'n'roll geschiedenis verstevigde. Op dit feestelijke album neemt de Michael Schenker 11 van UFO's Greatest Hits uit dit maagse tijdperk opnieuw op, waarmee hij de klassiekers nieuw leven inblaast met een indrukwekkende reeks gaststerren. Schenker wordt op deze reis vergezeld door Derek Sherinian sorry, op toetsen, Brian Titchie op drums en Barry Sparks op bas. Het album beschikt over een geweldige selectie gastartiesten, waaronder Rose, Slash, Kai Hansen, Roger Glover, Joey Tempest, Biff Byford, Jeff Scott Soto, John Norum, D. Snyder, Joel Hoekstra, Joe Lynn Turner, Carmine Apiche, Adrian Vandenberg, Stephen Percy, and Eric Grenwall. Ook oud Iron Maiden zanger Paul Diano is terug van weg geweest met zijn nieuwe band, Paul Diano's Warhorse, waarmee hij hun titeloze debuutalbum heeft aangekondigd, dat op 19 juli wereldwijd zal worden uitgebracht via Brave Words Records. De viering van de aankondiging brengt de uit Kroatië afkomstige band rond de voormalige Iron Maiden zanger nu de single uit met een begeleidende video voor het nummer Here Comes the Night. Om Paul Diano over zijn nieuwe album. Paul Diano's Warhorse is mijn eerste studioproject project, na vele jaren weg te zijn geweest van de studio en niet op te treden. Ik weet nog toen we aankondigden dat we een album aan het opnemen waren in Kroatië met totaal onbekende muzikanten. Vele geschokt waren en niemand wist welke kant we op zouden gaan. Warhorse straat pure energie uit en weerspiegelt alles wat ik heb meegemaakt tijdens het opnemen van het album je Madri Madiracha voegt eraan toe. Deze plaat is het resultaat van hard werken... gecombineerd met de stem van de man, de mythe... en de legende van onze dierbare Rathchild. Oldschool metal die je wilt, dat is wat je krijgt. Ante Poepachits, beter bekend als Poopy, vervolgt Als het om muziek gaat, heb ik van alles gedaan. Maar ik ben vooral trots op dit album. Twee jaar werk, componeren, arrangeren, opnemen... monteren, verwijderen enzovoort. We gingen door door allerlei emoties heen. Van euforie tot pijn... Elk nummer werd zorgvuldig gepolijst om zijn huidige vorm te bereiken. En op het album voegde iedereen zijn eigen touch toe. Zowel Revoye als ik in termen van teksten, muziek en productie. Allemaal veredeld door de krachtige zang van onze eigen legende Paul Diano. Hier komt Paul.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 Tot slot in het laatste blokje juni-releases worden we Heavy Metal Band Dream Evil... ...dat het tweede preview-nummer van hun aankomende album Metal Gods heeft gedeeld op 24 juni. Het gekozen nummer is Chosen Force, een fragment van vijf minuten waarover de groep zegt... ...het vierde nummer in de tetralogie van nummers van dezelfde type. Eerst was er de Chosen Ones, daarna Chosen Twice en daarna de Unchosen One. En nu als vierde nummer is het tijd voor Chosen Force... Echte epische metal. En Dream Evil kwam met de volgende opmerking over. hun nieuwe album Metal Gods. Dream Evil is eindelijk terug. Het is zeven jaar geleden dat we ons nieuwste album Six uitbrachten. Dus we zijn blij om nu met vraag terug te keren. En voor mijn tijdserop zit en ik alweer het laatste nummer ga draaien. heb ik zoals altijd. eerst nog de bekelijkse concertagenda voor jullie. Een beknopte versie dit keer. Waar kunnen we laatst dat nog naartoe qua concerten? En dat horen jullie zo van mij: The Play It Loud Concertagenda. Uh, willen we Vader, Bio Cancer en Warside zien... dan kan het op twee plaatsen. Namelijk in Rotterdam in de Maasilo en in de mm, Doornroosje Nijmegen op 6 juli. En in Rotterdam dus op 2 juli. En dan uh, kun je van 4 tot 6 juli nog naar Pitfest in Emmen... met Hatebreed, Roosjes, Amendra, Sick of It All... Immolation en Agnostic Front en nog vele anderen. En dat was de concertagenda weer voor deze week. Het is een korte vandaag. Veel ple plezier als jullie naar een van deze concerten gaan. Uh, volgende week houd ik jullie uiteraard weer op de hoogte. Maar nu gauw door naar het afsluitende nummer van vanavond. Die komt van de baanbrekende christelijke meststolbrand Striper, die op 25 juli een nieuwe single heeft uitgebracht met de titel End of Days. Mijn tijd zit er weer op voor vanavond. Ik hoop dat jullie weer genoten hebben en uh, hopelijk tot volgende week waar je weer naar een hele nieuwe uitzending van Dutch Fury kunt luisteren. Nieuwe Nederlandse metalbands, maar ook oud -gediende. Fijne avond en slaap lekker voor straks en jullie weten het hè, horns up en stay metal.